Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tonel. Vandaag vertelt Catherine ten Bruggekate de wisselschat, deel 1. Schat, schatbaar, schatbewaarder, schatekster, schatgraven, schatje, schatkamer, schatkist, schatplichtig, schatrijk, schattig. Waar heb ik het eigenlijk over? Over heer Bommel en de wisselschat, natuurlijk. Op een middag in de late zomer stond Tom Poes voor zijn huisje en keek bezorgd naar de verzakte muren en de gescheurde balken. Het was duidelijk dat het pandje bouwvallig begon te worden, maar opknappen kost geld. Tom Poes had nooit veel belangstelling voor geld gehad, en dat wreekt zich vroeger of later. Daar stond hij nu. Maar gelukkig leefde hij in een welvaartsstaat waarin niemand zomaar kan verkommeren, en daar naderde dan ook reeds de ambtenaar eerste klasse Dorre Knopen, ...met een tas vol papieren. Goedenavond. Ik moet eens met u spreken, meneer Poes. U onttrekt u aan de sociale voorzieningen. U betaalt geen premies voor uw AOV. U vult uw belastingpapieren niet in. U leeft van de hand in de tand en u hokt in een krot. Dat gaat zo niet. Nee, maar uh, wat moet ik eraan doen? Ik beviel me best, tot nu toe. Ja, ja. De krekel en de mier. Dansen en zingen zolang de zon schijnt en klagen als de nood aan de mand komt. Laat u inschrijven, zoals ieder weldenkend burger. Laat u op de lijst voor woningzoekende plaatsen en meld u aan voor overbruggingsteun. Wij zijn niet onwelwillend. Maar ik wil hier blijven wonen. Dit is een prettig huis en het is voor mij... Een prettig huis? Een prettig huis. Ja, ja. Dit pand is hiermede onbewoonbaar verklaard, meneer Poes. Hm? Wend u tot de aangewezen instanties, raad ik u. Goedemiddag. Heer Olly leunde over het muurtje van zijn tuin en genoot van de avond. Oh, gekrekel in het gras en nachtegaalen in het loven. Of is de spreeuw? Ach, wat doet het er toe? Het leven is goed voor een heer van stand voor wie geld geen rol speelt... Eenvoudige lieden missen toch veel. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Goedenavond, heer Olly. Wat, wat is dat nu, jonge vriend? Een bundeltje over de schouder? Uh, ga je op reis? Zot de te raadplegen? Ik ga de wijde wereld in om geld te verdienen. Het zit niet oh. zo goed met mijn huis en mijn AOW, heb ik gemerkt. Ambtenaar Doorknoper heeft mijn huis onbewoond. Oh, als het anders niet is, geld speelt geen rol zoals je weet. Dus als ik je helpen kan... Nee. Het is erg aardig van u, maar geld lenen geeft verplichtingen en daarom moet ik er zelf voor zorgen. Ik ben oud en wijs genoeg. Zo, je weigert dus mijn helpende hand. Nou, dan moet je het zelf ook maar weten. Wat ga je doen als ik vraag mag? De boer op of in de fabriek? Nee, dat is niet voor mij. Ik ga een begraven schat vinden of zo. Ik moet alleen even weten waar ik zoiets zoeken moet. Uh, excuseer. Um... Al harkende ving ik toevallig op dat de jonge heer belangstelling heeft voor het vinden van een begraven schat. Ja. En dat herinnert mij aan een kinderversje dat mijn grootmoeder mij leerde. Nee, nee, nee, nee, van die bakkerij komt altijd naar gelijk. Um, in het bos, daar ligt een schat in het huis van Abel Wissel. Want Abel Wissel groef een gat toen hij heel veel centen had. Hij heeft ze daar verborgen, de schat van Abelwissel... Nu is het genoeg. Ik wens verder niets over Abel wissels te horen. Wie hem vindt, is uit te zorgen. Het spijt me. Ik wilde slechts van dienst zijn, als u mij toestaat. Nou, ik vind het best interessant. Er zit soms heus wel wat in die oude versjes, dat hebben we toch al vaker gemerkt. Uh, weet jij waar die Wissel heeft gewoond? Joost? Onzin! Wie geloofde nu nog in begraven schatten? Uh, het is ongezond. Permitteer, heer Olivier. De heer Wissel was een groot roofridder in zijn tijd. Hij moet in het donkere bomenbos geleefd hebben. In de ruïne daar, u weet wel. Nou. En daar zijn heel wat reizigers ellendig aan hun einde gekomen, als ik zo vrijpostig mag zijn. Wie weet. Ik ga eens naar die schat in het bos kijken. Doe het toch niet! Dat akelige bos is gevaarlijk. Met roofridders en zo. Het is uit de tijd bedoel ik. Er zijn tegenwoordig toch gemakkelijker manieren om aan geld te komen. Als je geen hulp van mij wilt hebben, kun je toch in de overbrugging gaan. Daar heb je het nu: begraven schatten zoeken. Bah, jij met je bakerversen steunt hem in zijn rare ideeën. Zo komt hij nooit aan het geld dat hij nodig heeft. En ik, ik sta machteloos met mijn steun. Het spijt me als u mij toestaat. Ik meende de jonge heer te helpen. Hij zou er zo'n schik in hebben. Nou. Waarom helpt u hem niet met die schatgraverij? Met uw steun en uw middelen, als ik mij zo mag uitdrukken. Dat zou net wat wezen. Dat, dat is het toppunt. De brutaliteit. Waarom help ik hem niet met die schatgraverij? Uh, wat bedoel je eigenlijk? Na het eten maakte heer Bommel een wandeling en zonder erbij te denken richtte hij zijn schreden naar het donkere bomenbos. De maan scheen nevelig op zijn pad, een zwarte pofgakker schuifelde voor zijn voeten het struweel in en op een boomtak riep een Koreaan: Een mooie avond om een schat te gaan zoeken. Maar op mijn leeftijd weet men dat er geen begraven schatten meer bestaan. Hoe kan ik Tom Boes dan helpen? Die Joost heeft gemakkelijk praten. Die jonge vriend zit in moeilijkheden. Maar van mij wil hij geen geld aannemen. En daarom zou die toch... Hoe? wacht eens even. Ik heb het. Het is mijn taak om te zorgen dat hij een schat vindt. Natuurlijk. Het is heel eenvoudig. Als men maar eenmaal op het idee komt. Maar hoe kan ik daarvoor zorgen? Draag! Ah. Ha, dat is toevallig. Hoe maak je het? Ach, nee, niet zo goed. Oh. Mijn haar is in een verknoping geraakt. Hij nee. heeft kribbels en uh, baardkram. Ja, oh, daar heb je het al. Daar knapt de tak. De houtsoort is te krakerig voor mijn baardwirrl. Ja, ja, je, je kunt beter een kam nemen. Maar, maar nu ik je hm. toch tref, wil ik je iets vragen. Hoe kan ik Tom Poes een schat laten vinden die er niet is? Door hem te maken natuurlijk. Als ik nu maar een regelige, gesplitste schijf had. Een beetje plat aan één kant en dan van verdichte stof natuurlijk. Geen silicaat. Dat is de bros. Eerder iets met viscusdrek. Ja, neem mijn zakkam maar. De kwestie is nu maar, hoe maakt men een schat? Het is zo gemakkelijk gezegd. Dat is het precies. Wat een denkraam, precies de goede, taaie stof met de scherpe en toch afgeronde vertanding. Een, een kam, hè? Nou, als ik ja. deze kam mag hebben, zal ik een schat voor de geestelijke reus Bommel maken. Afgesproken. Jij mag hem hebben als jij een schat maakt die Tom Poes kan vinden. Afgesproken, zo zal het gebeuren. Dag, ik weet al. Oh, dat is de zaak in goede handen. Ik ga thuis nog een licht hapje gebruiken voor het slapengaan. Een schat. Nu moet ik een schat maken. Maar wat is een schat? Ik had een bommel moeten vragen, die weet alles. Ik heb maar zo'n klein denkraampje. Ik ga naar Monkel Oor. Die heeft een boek waar alles in staat. Misschien kan hij me vertellen wat een uh, schat is. De dwerg Monkeloor was een zeer belezen iemand, die al een halve eeuw doende was een woordenboek uit het hoofd te leren, dat hij eens gevonden had. Het had zijn denkraam niet verruimd, maar zijn kennis kwam soms goed van pas, zoals wij zullen horen. Uitzuinigen, uitzuiger, uitzuinigen. Mm, Uitswarmen, uitsweten, uitzweeting. Ukkepuk, mm, -uk, u laan, u Ik moet je even storen, monkel oor. Wat is een schat? Dat moet ik weten, want ik heb Bommel beloofd er een te maken. Juist, een mm, schat. Ja, je bent aan het goede adres, want ik ben net aan de letter U bezig. De S heb ik dus reeds in het hoofd. Mm, even ah. denken. Schatres... Een schat, een juist, een schat dus. Eén, geheel verzameling van voorwerpen of stoffen... ...dat van edelmetaal en of edelstenen... ...die samen een grote waarde vertegenwoordigen Twee, grote geldswaarde... En, en, ...en nog zoiets dat men niet direct te binnen wil schieten. Uh, verder, uh, een geheel van grote geestelijke of zedelijke waarde... Even uh, denken. Uh, uh, juist! Uh, iemand die een ander na aan het hart ligt. Of, of iemand die zeer liefdadig is. Uh, Heb je dat? Uh, ja, nee. Uh, bedoel ik. Uh, is er nog meer? Een uh, oude inhoudsmaat. Uh, en. Ach ja, er nog veel meer dan mij van schuld is. Maar misschien kan je het hier wel mee doen. Ik wilde dat ik een groter denkraam had. Monkeloor heeft het helemaal volgepraat en nu heb ik haast geen uitzicht meer. Als ik het goed begrepen heb, is een schat voor de een dit en voor de ander dat. Moeilijk hoor, maar ik weet het al. Er stonden sommels en overlingen op sterk water in kwetals ondergrondse werkplaats. En in een viool kookte een roerdekker. Maar daar had hij geen aandacht voor. Ik neem een ei van een camelon. Wanneer ik dat meng met de wortels van een wilde geun, drie delen metaalzook, zeven kalmaten en een kwart parduin voor de verharding, en ik breng dat aan de hoogkook, zie zo, en nu maar indikken en uitzetten, het zal een mooi schatje worden. Tom Poes was zich intussen niet bewust van de drukke bezigheden die hij veroorzaakt had. Tegen middernacht bereikte hij de zuidrand van het woud en daar zag hij een vervallen bouwwerk voor zich liggen. De ruïne van Apelt Wissel. Hier is het dus. Hm, een mooie plek om een echte schat te zoeken. Hier is het dan. Uh, wilt u dit aan de grote bommel geven? Uh, met de kleine grote van kweetal. Uh, zegt u dat maar. Oh, juist. Uh, wat is het, als ik zo vrij mag zijn? Uh, uh, grote kist. Heer Olivier koopt niet aan de achterdeur. Uh, geen koop. Uh, het is een ruiltje voor de platgetande schijf... Uh, die hij kam noemt. Uh, beetje moeilijk was het wel. De bommel heeft zo'n reusachtig denkraam, hè? Hij verzint de vreemdste dingen, maar een, een mooi schatje zal hij niet gauw vinden. Wat mag dat nu wezen? Die oude heer praatte een weinig onduidelijk, maar ik hoorde toch dat hij het over een, um, een um, schatje had. Een schatje? In deze kist? Wat zou hier Olivier... Hmm. Even kijken, kan toch geen kwaad. Even maar als men met mij toestaat in de kist zat een jonge dame van grote schoonheid die de geschokte knecht met fluwele ogen aankeek en langzaam overeind rees sta mij toe houd u mij ten goede excuseer als ik zo vrij, vrij mag zijn u bent natuurlijk een oosterse prinses ik heb daar al dikwijls over gelezen, met uw welnemen. Daardoor weet ik er alles van. Ruwe sheiks en harems en allerlei stuitende tafereelen. En, en, en nu heeft heer Olivier. Ach, wie had dat kunnen denken? Maar wees niet bevreesd, prinses. Ik ben een nederig iemand, maar ik zal heer Olivier eens ernstig onderhouden. Ach, daar staat Joost in zichzelf over mij te praten. Wat doe je daar, Joost? Uh, uh, uh, niets. Even kijken met uw welnemen. Dat kan toch geen kwaad? Ik hoorde je praten. En uh, Daar houd ik niet van. Kwaadsprekerij leidt tot niets goeds, bedoel ik. Ik bedoel... Uh, wat is dat? Wat doet die kist daar? Een uh, uh, schatje. De heer Kreetal kan het brengen. Met de kleine groeten, zei hij. Oh. De schat die ik besteld heb. En -e -e -e -e -e -e -e toen meende ik dat er even kijken wel was toegestaan. Oh, dat is mooi vlug werk van Kweetal. Help me onthouden dat ik hem bedank, Joost. Het heeft mij ernstig geschokt. met uw goedvinden, uh, heer Olivier. Ja, nou, nu kan ik aan het werk. als je begrijpt wat ik bedoel. Zal ik de logeerkamer in orde brengen? Uh, uh, uh, niet nodig. Ik ga de schat meteen bij de ruïne begraven. Hoe eerder dat gebeurd is, hoe beter. Ik had dit nooit mogen toelaten. Het idee om dat schatje te gaan begraven bij een ruïne is zeer betreurenswaardig. Waarom heb ik hier Olivier niet ferm onderhouden? Ach, er is een zwakke plek in mijn karakter wanneer men mij toestaat. Ik weet mijn plaats te goed. Dit mag niet gebeuren. Er klopt tenslotte een warm en dapper hart onder mijn vest... De ruïne van Apeltwissel, juist. Het kan niet missen. Tom Poes zal wel in de buurt overnachten. Wanneer ik nu vlug en stilletjes de schat hier ergens begraaf, is alles in orde, als men begrijpt wat ik bedoel. Tom Poes had de hele dag vlijtig naar de schat gezocht, en omdat hij moe was van al het graven, had hij bij het vallen van de duisternis zijn tentje opgeslagen. Toen heer Olly te middernacht de kist naar de bouwval zeulde, sliep hij dan ook al diep. Dit is ver genoeg. En hier staat gelukkig nog een schep in de grond. Juist. O, nu even een gat spitten. En die jonge vriend kan morgen zijn schat vinden. Ach, wat zal hij blij zijn. Daar wordt nog gewerkt, baas. Een continu bedrijf, zeker? Laat een ander wegnemen. Jij zult het nooit leren. Weet je wat dat betekent wanneer er iemand bij me ligt aan het spitten is, meneer? Geen eerlijk werk, jongen. Nee, daar is iemand bezig zijn geld te begraven, wat ik je zeg. Ja. Uh, uh, Zo. En nu de oh, laten zakken. Oh, oh, zo. Oh. Als het niet was om de jonge vriend te genoegen te doen, zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Maar kom aan, het hoeft maar één keer en het dichtgooien is gemakkelijk. Dat is dat. Terug naar Oeh, oh, Maar wacht, ik weet wat. Ik ga verscholen tussen de bomen de ochtend afwachten. Dan kan ik het verheugde gezicht van Tom Poes zien wanneer hij de schat vindt. En dat zal een mooie beloning voor al mijn zwoegen zijn. Als ik maar op tijd kom, hoe lang zou zo'n schat zonder lucht kunnen leven? Gave eh. schat. Eh. Net als ik al dacht. Kooiwerk. Bolle heeft de aarde niet eens vastgestampt. Waarom niet, vraag ik me af. Ja, ja waarom niet? Zou hij nog terugkomen, baas? Laat hem. Als hij terugkomt, heeft hij pech gehad. Wij zijn nu de eerlijke vinders van deze kostbaarheden. In het zakenleven moet je hard zijn, en onthoud dat. En daar staat Sta niet te treuzelen. Doe die dosis wat omhoog aan deze kant. Dan pak ik hem hier zo weer. Zachtjes, zachtjes. Zachtjes, zachtjes. Zacht. Zacht. Zacht. Ah, hij is zwaar. Raar is dat. Hij leek veel lichter toen die bolle er mee bezig was, bedoel ik. Zou hij zo sterk zijn? Lootswaard. Het enige wat hierin kan zitten is goud, jongen. Ah. Zullen we weten? Tot De bediende Joost reed over de smalle weg die naar de ruïne voerde. Dit pad werd zelden gebruikt en vooral in de nachtelijke uren werd het door oppassende burgers gemeden. Geen wonder dat zijn nadering de aandacht trok van commissaris Bulle Bas, die zich opzij van de weg in een politiejeep ophield. Het geval wilde namelijk dat er uit de Rommeldamse dierentuin een heel zeldzame vogel verdwenen was... En daarom werden alle uitvalswegen streng bewaakt. Halt! Oh, een ogenblikje! Excuseer. Mijn lampen branden en mijn rem is in orde. Ik heb haast met u welnemen. Een ogenblikje! De drietenige Quilly Brand is verdwenen. Weggelopen of gestolen waarschijnlijk. Hebt u soms aanwijzingen die tot haar opsporing kunnen leiden? Quilly Brand? Heet ze zo? Ja... Ach ja, ik heb haar gezien. Beeldschoon als u mij toestaat. Maar ik ben bang dat het al te laat is. Waarschijnlijk is ze reeds begraven. Oh, oh, daar. Die kist is het. Ze zit in die kist. Halt! Politie! Blijf staan! Rennenbaas! we kunnen onze dubloenen wel dag zeggen. Ze waren natuurlijk gestolen. Die, die eeuwige peppen aan. Wij krijgen de schuld. Dat zal je zien. Ik krijg Zijn jullie de... nog wel. Jullie signalement is bekend. Maar eerst moet ik deze zeldzame vogel in veiligheid brengen. Het is betreurenswaardig. Die arme Quilly Brand, Zo jong nog en zo schoon en nu hier ruw neergesmakt. We moeten haar in veiligheid brengen. Vlucht toch, als ik zo vrij mag zijn. Het is een schande. Dit kistje is veel te klein. Laten we hopen dat ze niet te veel van het transport geleden heeft. De drietenige Mooi. Quilibrand. Goed gezond, zo te zien. Maar dat is Quilibrand niet. Toch wel. Dit is de drietenige Quilibrand die mij beschreven is. Het is een orde. Wacht even, druk hem terug. In die kist. Joost had geheel ontredderd de vlucht genomen en de Quilibrand, een loopvogel, zette hem krassend na. De mossige bodem trilde onder hun schreden. Heer Bommel, die niet ver daar vandaan op de dageraad wachtte, had niet direct erg in het gebeuren. Overmand door vermoeidheid was hij in een lichte sluimer geraakt. En daaruit schrok hij pas op, toen de brand hem in het passeren krachtig op de tors stapte. <kluis> <kluis> Kougevat. Deergestel. Kougevat. Nachtlucht, oef... Ja, Daar droomde ik toch werkelijk dat men over mij heen liep. Of was het geen droom? Door doodangst gedreven rende Joost met onnatuurlijke snelheid door het bos. Terwijl de kilibrand achter hem kraste en siste en langzaam op hem won. Dit kon dan ook niet voortduren en de beklagenswaardige knecht, die het einde voelde naderen, greep wanhopig een overhangende boomtak en trok zich met zijn laatste krachten omhoog. Het was maar net op tijd. De loopvogel schoot met dichtklappende snavel onder hem door, maakte verbaasd een bochtje en kreeg zodoende commissaris Bullebas in het oog. Maar het denkbeeld van een vlucht stond de geharde politiechef tegen. Weglopen is niet voor knechten. En grimmig greep hij de kist om de stoot op te vangen. Oh, dat, dat was een dubbeltje op zijn kant. Maar ik heb hem. Oh, als de krat het nu maar houdt, is het gevaar... Geweken, meneer Bas? Juist. het dier is verdoofd, vermoed ik. Geen beweging meer te voelen. Nu moeten we het in de stad zien te krijgen. Ah, een vrachtauto van de diergaarde. Voor wilde dieren en zo, dat treft. Ik zal de bestuurder om mijn assistentie vragen. Hal, hal! W wat is dat? Ah. Achter in die auto zit nog een k, k kilibrand. Hoe... hoe is dat mogelijk? Ach, daar is commissaris Bas. U hoeft niet meer te zoeken, hoor. Wij hebben de vogel vannacht gevangen. Gevangen? U hebt hem gevangen? De, hoe is dat mogelijk? Ik ben dokter Smoorgang. Directeur van de Rommeldamse dierentuin. U weet wel. Hm? We hebben uren gezocht. Zo'n rakker kan draven, hoor. We hebben hem in de buurt van Stuipendrecht te pakken gekregen. En de zaak is dus weer in orde. Zo. Evengoed bedankt voor uw hulp, commissaris. De zaak is dus weer in orde. Ja, ja. Maar wat zit er dan in die kist? Vraag ja. ik me af. W wat zit er eigenlijk in deze kist? als in orde is. De ochtend breekt al aan... en het wordt tijd dat de jonge vriend aan het werk gaat. Misschien kan ik nog net even zijn vreugde zien... voordat ik huiswaarts keer. Maar uh, wat is dit? Een kuil? Geen kist? Diefstal? Rovers? Oh, men loopt over mij heen... en men steelt mijn schat. Maar de schurken hebben sporen nagelaten. Ik zal ze vinden. De... Ik hoop dat u mij wilt verschonen. Joost! Het is heel betreurenswaardig wat het gebeurt, maar het kwam door de duisternis en de vermoeidheid, als u mij toestaat. Dat ik jou hier nu moet betrappen. Hoe heb ik u ooit voor een loopvogel kunnen houden? Wat moet u wel van mij gedacht hebben? Het moeten de kwade invloeden van dit bos geweest zijn, maar het zal niet meer gebeuren. Laten we nu snel samen vluchten, als ik voor je mag zijn. Niks vluchten. Ik betrap je hier op heterdaad. Met mijn schat op de loop gaan, hè? Dat had ik nooit van je gedacht. Excuseer, heer Olivier. U handelt verkeerd als u mij toestaat. Ja. Er is veel dat ik door de vingers kan zien, want ik ken mijn plaats, maar dit keer gaat u te ver. Nu nog mooier... Hoe durf je? Je gaat er met mijn schat vandoor. Je bedriegt en besteelt me. En dan durf je te zeggen dat ik te ver ga. Schaam je, Joost. Dat na zoveel jaren trouwe dienst. Oh, ik ben sprakeloos. Ik ben diep in je teleurgesteld. U vergist zich. M Joost is de dief niet. De vogel was M gestolen door twee figuren uit de rommel dan zelfkant. Bulsuper en Hiep hyper bijna. Wat, wat, wat, vogel? Wacht even. Laat mij het anders zeggen. Super en hyper hadden de vogel niet gestolen. Het was de verkeerde vogel, met andere woorden. De echte, de drietelige Quilibrand uit de diergaarde, die is gevangen door de directeur persoonlijk. Volg u me? Nee, ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. De politie zou beter op de bezittingen van een heer kunnen letten dan achter vogeltjes aan te jagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het een schande dat allerlei figuren hier door het bos lopen met mijn schat. Ik heb hem netjes begraven als een verrassing voor Tom Poes. En nu kan ik weer opnieuw beginnen, als u begrijpt wat ik bedoel. Excuseer, ik moet het aangeven hoe het mij ook tegen de borst staat. Heer Olivier is bezig. Een, een, een, hij ontvoert een dame. In die kist met uw welnemen. Ach, die ogen, commissaris. Pruimedante in griesmeel. En... Nu is het uit. Ik word hier in de maling genomen. voel dat ik je op de bonslinger. Maak dat je wegkomt. Oh, ik kan wel aan de gang blijven. Zo schat door de eerste de beste voorbijganger opgegraven. En ik kan er me weer in stoppen. Het wordt tijd dat Tom Poes vindt. Dan ben ik van de zorg af... Oef, wat een werk voor een heer, voor wie geld eigenlijk geen rol speelt. Maar ach, de blijdschap van de jonge vriend zal mijn loon zijn. Ik kom eens kijken, jonge vriend. Heb je al wat gevonden? Nog niet. Ik ben nog maar net begonnen en het zal wel eventjes duren voordat ik de hele ruïne doorzocht ja. heb. Er zitten veel stenen in de bodem, ziet u? Ja, veel stenen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik, ik geloof dat je hier verkeerd zit. Mm -hmm. de, de schat ligt meer die kant op. Uh, dat zegt mijn gevoel mee. Uh, nou, let op mijn woorden. Je moet daar eens gaan graven, jonge vriend. Daar oh. waar dat stuk muur overeind staat. Het kan zijn, maar ik werk volgens een vast plan, heer Olly. Van west naar oost en van zuid naar noord. Dat is de beste manier om alles te doorzoeken, geloof ik. Op de plek die u aanwijst, kom ik over een paar weken, als ik zo doorga. Oh, uh, een vast plan, hè? Uh -huh. <laughs> maar, maar als je nu toch eens eventjes daar gaat zoeken... voor allerlei zwervers je voor zijn, bedoel ik... Uh, dan kan ik tenminste voldaan naar huis gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Eh, uh, nee ja, nou, dan moet hij het zelf maar weten. Altijd eigenwijs. Nooit luisteren naar ouderen en wijzigen. Daar sloof ik me uit om hem als verrassing een schat te laten vinden. Ik graaf en zoeg bij nacht en ontij. Ik kreeg een grote mond van Joost, maar die jonge vriend had zijn eigen gang. Oh, eigenlijk ligt hij daar wel goed. Als er niemand komt. tenminste. Ik geloof dat ik maar naar huis ga en deze zaak op zijn beloop laat... Over een paar weken zullen we wel weer verder zien, maar voorlopig heb ik er genoeg van. Helaas hadden de heren Super en hyper zijn gangen gevolgd, en zodra hij uit het gezicht was, kwamen ze tevoorschijn om de kist weer op te graven. En omdat Tom Poes aan de andere kant van de kasteelruïne bezig was, hadden ze het terrein voor zich alleen. Een goede zakenman bijt zich vast. Nooit loslaten als je iets te pakken hebt, jongen. Onthoud dat. Zullen we nu wel doen, baas? Ik vind het gedoe met die schat bloedlink. De politie houdt er een oogje op en die dikke scharrel eromheen. En ik denk dat het een val is om ons erin te laten lopen, baas. Je bent een bange sukkel. Je hebt veel fantasie. Dat is... vooruit. doorgaaf me. De bolle heeft zijn dubloenen weer begraven. En wij hebben ze nodig om een eerlijke zaak op te zetten. Ah, ja. Eerlijke zaak, ja. En waar is de politie nou? Merk je dat je de zaken te zwart ziet, jongen? Er is geen vuiltje aan de lucht. Nee, het gaat lekker. Oh, het is zwaar, hè? Ik snap niet dat die bolle Bommel zo'n doos met goud alleen kan dragen... Waar gaan we naartoe, baas? Overgehaalde landlubbers. Kapitein Walrus. Wat is dat voor een manier om je afval in mijn vaarwater te spuien? Kunnen jullie geen koers houden? Nou, nou, nou. Ik zou maar niet zo'n grote mond hebben. Is dat de manier van rijden? Haal die rommel van mijn kist af. Wegpiraat. Wegpiraat? Zij je weg, piraat? Piep. help eens even die rom opzij te gooien. Ik zie daar al een hoekje van onze kist. Zij jij weg, ja. piraat? Dan wordt het tijd Ach. dat je leert hoe je er meer aan moet spreken over gehaalde landsardien. Het blijft met je tingels van mijn bagage af. Wat is dat? Een ontploffing, een baas? Een land, mijn baas. Maar Dit is een koffer! Een Geen schatkist! Huh? Gedragen kleding. Huh? Truien en borstrokken. Huh? En een zuidwester? Wat moeten we nu doen, baas? Huh? Ik krijg een idee. We moeten achter die walrus aan om onze schat terug te krijgen. <tries> Maar vechten met hem doet niet meer. <laughs> ik ook niet. Alle kiezers zitten los. <laughs> Wat doen we dus? We monsteren bij die woesteling aan als zeelieden. En als de boot dan eenmaal vaart, kunnen we op ons dooie gemak onze eigen kist in een sloepje zetten oh ja, een sloepje. en in een ja. ver land aan wal gaan oh. om een leuk leven te gaan vieren. ja, oh, yeah, ja. Yeah. <laughs> Waar heb ik de oude schicht nou toch geparkeerd? Wat zijn de hoogers? Anders missen we de bood. Maar dat is op het dak van die taxi. Mijn schatkist. Ho, stop. Diepstel! Kom terug. Mijn schatkist. Ho. Volg die taxi. Ik zoek een taxi, bedoel ik. Om, om die taxi te volgen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mijn schat zit erop. Er gebeuren s'nachts toch maar de gekste dingen. Hier, ik wil een auto huren. Geld speelt geen rol. Gauw dan toch. Of heb je geen wagen? Natuurlijk. Beetje oud misschien. Prima. Maar rijden doet hij. Kom maar mee, heer. Ja... Eens eventjes piek fijn aanzwengelen. Fijn. Als je een beetje mee zit, lukt het meestal wel. Die... Nou, maar ja. die moet me niet in de zenuwen jagen Ach. met dat gedribbel. Zo, we kunnen rijden. Komt er maar in. Oh, oh, oh. Wacht even, dat is onze taxi. Ga weg, bollet. Ga ja, weg. Uh, en uw taxi. Staat zonder kolen langs de weg, pommers. Bo wij waren het eerst, hè, baas. zij anders missen we de bouw? Boot! Boot! Hoe gruw is dit alles? En ik sta overal alleen voor, terwijl Tompoes... Ach, wat. Ik doe dit immers voor de jonge vriend. Nu, ik zal bewijzen dat ik ook zonder hem kan zorgen dat hij de schat vindt. Als iemand begrijpt wat ik bedoel... Maar hoe doe ik dat? Alles klaar? Zijn de papieren in orde? Is de bemanning aan boord? Nee, kapitein. De bemanning is niet voltollen, hè? Er zijn er een paar tussen gebleven. Die konden betrekking krijgen aan de wal, zoals het gaat tegenwoordig. Er is geen aardigheid meer aan. Wat aardigheid? Varen is geen lolletje, meneer. Daar zit ik nu met een ondermaatse bemanning in een aflopend tij, terwijl de ochtend al aanbreekt. Maar we varen, voltallig of niet. Daar kunnen we nergheid mee krijgen. De vakbonden zijn niemals op dat punt, hè. En de inspectie. Schip, hoi! Kunnen jullie nog een paar geschoolde krachten gebruiken? Ahoy. We zoeken een netschip waar we voor de bagage kunnen zorgen. En uh, stof afnemen, en zo. Ah. We kunnen weer direct beginnen, houden. En over de soldij worden we het wel eens. Ja. Jullie treffen het. De bemanning is niet voltallig en ik zal jullie aanmonsteren. Maar wat zijn jullie voor een overhaald stel, hè? Wat betekenen die uh, strepen op je jas? <laughs> oh, die, dat zit zo. Ik ben eigenlijk kapitein eerste klasse. Maar voor de aardigheid wil ik wel eens een andere baan hebben. Wat? Niks eerste klasse? Scheepsjongens en lichtmatrozen bikken roest. En doe die sigaar uit je mond, vart! Meld je bij de bootsman. Hmm. Akelig werkbaas, Dit roetje. Het was toch een slecht idee, dat aanmonsteren. Direct gaat de boot slingeren. Dat kan ik niet tegen. Zeven niet. Kijk, de kapitein. Ja. Zie je wel? Zie je wel, die woesteling woont in dat kamertje. Daar staat dus op onze schatkist... een werkje van niks met de klaren, Hiep. Vanavond slaan wij onze slag. En dan is de ellende voorbij. Hou je taai, jongen. Ja, ja. Taai. Taai, taai. Okay. Wat is dat voor overgehaalde oude krat? Dat ding is geen eerlijke hutkoffer. Hoe kom ik daaraan? Uh, <laughs> het is natuurlijk een cadeautje van de scheepshandelaar... ...die overhaalde deug niet weet dat hij vriendjes moet blijven met de kapitein. En uh, kleine geschenken onderhouden de vriendschap, zeggen ze aan de wal. Let's even kijken. Oude troost Dat is nou net waar ik trek in heb Toch aardig van die kerel Ik zal aan hem denken als ik weer in Rommeldam kom ah, ah, ah. Zie je dat Er zit alleen maar drank in die kist Allemaal flessen baas Ik heb het duidelijk gezien Hoe kan dat nou Waar zijn onze goudstukken Of is het onze kist niet Zeker niet jongen Natuurlijk is het onze kist, wel. Die smeerlap heeft de dubloenen eruit gehaald. Dat is ergens verstopt, dat is vast. En nu gebruikt hij het kistje om er zijn vuurwater in te bewaren. Maar ik laat hem niet beetnemen. Als hij weg is, keren we een hele hut bij. Wat is dat nou, baas? Nog nooit een helikopter gezien? Langzaam zakken! Prijtje voor prijtje! En goed vasthouden! Is dit het goede schip? Weet u het zeker? Dit is de enige boot die op vertrek lag! Oh. Niet zo slingelen! Zachtjes aan, vadertje! Oh, oh. Zo oud ben ik nog niet. Ik klaar dit wel hoor. Oh. Hm. Hm. Het is die bolle weer. Hij heeft een helikopter gehuurd om ons dwars te kunnen zitten. Maar laat me niet in de luur leggen. Als hij hier aan boord komt, dan zullen wij. Wat is die bollen? Oh. Hij zit ons dwars. Geen beledigingen. Ik ben een heer die alles op het spel heeft gezet om op dit schip te raken. En ik verwacht de beleefde begroeting van de bemanning. Mijn naam is Olivier B. Bobbel. Als dat Bobbels niet is. Kom op, Hiep. Ja, weg mee, ze Wat moet dat, Blobbers? Is dat een manier om aan boord te komen, overgehaalde luchtpiraat? Mijn naam is Olivier B. Bobbel. En een piraat ben ik niet. Ik ben een onverzaagd heer die een schatkist wil begraven... en die door tegenspoed achtervolgt. Die kist is in uw bezit, kapitein. Ik heb hem op uw taxi zien hangen. Zo, zo, zo. Is dat jouw kist? Ja. Ik dacht dat het een cadeautje van de scheepshandelaar was. Wat? Een overgehaald rare schat om te begraven, meneer. Kijk zelf maar. Is dat het krat dat je bedoelt? Uh, juist, dat is hem. Wat is er raar aan? Oude troost. Dat is wat erin zit. Een mooie drank, meneer. Maar niet om te begraven. Dat is zonde. Is, is dit de schat... Heb ik hier al die moeite voor gedaan? Boah, hoe kan Kweet al zo dom zijn? Deze rommel is toch niets voor topoes? Nou zie je het toch te somber, meneer? Als dit geen schat is, dan weet ik De... het niet meer. Hier, proef maar eens. Nee, ik heb geen dorst. Ik wil mijn schat terug. Waar hebt u hem gelaten? Schiet op, hobbels. Het zal je goed doen. Het zal me goed doen? Mijn zenuwen zijn geschokt. En een enkel slokje kan geen kwaad... Maar mijn naam is Bobbel en, en niet Hobbels. Sam, nu kunnen we in een prettige sfeer je passagekosten even bespreken. Wat hangen jullie daar? Overal de zoetwaterharingen? Denken jullie soms dat dit een betrekking aan de wal is? Nee, baas. Dat denk ik niet. Ik ben ziek. Ik wil naar bed... Ik wil niet aan monster. Uh, let niet op hem, kapitein. Hij is nogal fijn gebouwd en nee, het schip doet zo raar. Ja. Heen en weer, heen ja. en weer, heen en weer. Mijn pit, breng passagiers Stoppels naar zijn hut en ga roest bikken. Schippera, ja. dit is onze kans. Die woesteling is naar boven gegaan en wij mogen in zijn hut. Oh, ja ja, kom in jongen. Ja ja ja. Op. <tie> <tie> Sorry, ik Ik kom. Ik kom. Daar staat de schatkist. Ja ja. Nog even weten. Het ellende vergeten. Is de schatkist maar. De schat is er in uit. Er zit alleen maar drank in, dat heb ik zelf gezien. Dat is alweer een tijdje geleden. De bolle is aan boord gekomen om zijn geld terug te halen. Ik wil verder dat hij de kapitein heeft overgehaald... om de dubloenen er weer in te doen. Is het niet zo, bommel? De oh, oude trus. Oude trus. Kistvol. Goeie oude trus. Oude, baas... Ja, die is, uh... ja, is onbekwaam. Oh, oh, oh. Laten we maar eens kijken, Hiep. Hiep, dat is beter dan praten. Ja, ja, ja. Gouden duploenen, Net als ik dacht. Dat nou, is aardig wat uit. Dat zal het ja, ja. aandeel van die walrus wel zijn. Ja, maar daar hebben we nu geen tijd voor. We moeten wegwezen. Ja, wegwezen. Pa aan, Hiep. Naar de sloepen, heep. ja. Ja, de sloepen, Ja. ja. Uh. Een heldere maan verlichtte het pad van het goede schip Albatros... ...zodat de navigatie geen moeilijkheden gaf. Maar toch bevond kapitein Walrus zich nog steeds op de brug. De oorzaak daarvan was een sloepje... ...dat op enige afstand op de golven dobberde... ...en door een van de inzittenden op krachtige maar onbekwame wijze werd voortgeroeid. Overgehaalde zondagsvissers. Geen schipreukelingen, voeren geen en zoeken geen contact... Landrotten, dat is vast. Anders wel een aardige sloep. Lijkt op. Me. De kist, de schatkist, die is gestorven. U dacht dat er oude troostjes zat. Nee, oude gasten. Ga naar je kooi bubbels. Zijn je van opknappen? Niet bubbels. Bobbels. ...is de naam. Ik bedoel... ...je waren grootstukken in de kist. Eh, kist bedoel ik. En die is ges gestolen door twee matrozen. Ja, zelfs gezien. Echt, echt Donders! De kist is gestolen door twee matrozen, zei je. Ja, Er zitten ze ja. in die boot, meneer. Dat is mijn eigen sloep. De kist is weg. Een heel anker oude troost... Uh, dat heb je ervan als je zoet watermatrozen aanmonstert. De overgehaalde platscholle. Nee, nee, nee. Er zat geen anker in die kist. Uh, kist, heer Rus. Goudstuk. <laughs> Zelf gezien. <laughs> en die zijn van mij, weet ik zeker. Is de schat voor een Koers <laughs> veranderen. Recht naar de kust, volle kracht. <truh> Oh. Je zei dat we de ellende achter de rug hadden. Maar dit, dit is nog erger dan die bootbaas? Dit lijkt wel een woestijn. Ogenblikje, ogenblikje, ogenblikje, jongen. Hier in de buurt ja. moet de stad ook gewoon liggen. Oh. Als we daar eenmaal zijn, kunnen we spoorloos verdwijnen. en ja, gaan kijk kijk kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, daar staat een huisje. Ja, ja, daar kunnen we de weg vragen. Halt! Weg naar Douane! Wie wilt wel de stad en niks aan te geven? Eerst zien wat er in die kist zit... Wapens voor opstandelingen zeker. Ik ken jullie soort. Ja, hoor. Wapentuig. Nou, dat tref ik. Jullie zijn er gloeiend bij. Mooi schietuig, dat moet ik zeggen. Wegwezen! Ja, ja, ja, baas. Weg. Wegwezen, wegwezen, wegwezen! Hela! Die gaan door. Moet Moeten niet geschoten worden. Ugh, laat ze lopen. Die komen niet ver. Ze kennen de weg niet en alles wat ze zullen vinden is zand. Die kun je afschrijven. Nee, ik heb hier iets. beters. Wachter, wat een stengen! Dat is kunst uit een beschaafd land... Hoe kan zoiets gemaakt worden, vraag je je af. Wat een cultuur. Ja. En dan te bedenken dat deze schoonheid... voor de opstandelingen bestemd was. Het is een mooie vangst. Ik ga meteen de president opbellen. Dan word ik generaal. Eet zand. Voetsporen. Eterdaad. Klets niet, pommels. Kijk, daar. Een landrotte huisje. Daar, daar, daar zijn ze binnengegaan. Voorzichtig in rust. Ze kunnen wel medeplichtige inboorlingen wonen. Ach, wat. Niks mee te maken. De kist staat buiten. Die pikken we op. En we zijn weg voordat er praatjes worden gemaakt. Ja, maar, Wacht, maar, maar, maar, wat, wat bommel is Kijk, ja. van het opstandelingenleger. Wat moeten jullie met die wapens? Huh? Wapens? Dit is gewoon een ankertje oude troost. Een slokje voor een eerlijk zeeman, meneer. Het is goud. Ik heb u nu al meer dan eens gezegd dat er goudstukken in die kist zitten, kapitein. Ik heb ze zelf gezien. knoeiers. maar uit met die praatjes. Het gesmokkel van wapens is afgelopen. Wij maken korte metten. De metten die ik maak zijn nog korter. Vooral als ik dorst heb. Ga weg met je overgehaalde schietuizer, meneer. Voorzichtig, Je heer, maakt me Laten we het liever even rustig uitpraten. Over de schatkist. Goed. Oh. Heer Bommel en kapitein Walrus herstelden slechts langzaam van de klap die ze gekregen hadden. Toen ze weer bijkwamen, bevonden ze zich in een klein ruw gemetseld vertrekje... ...waar de maan door een venstertje naar binnen scheen. Het was die deur. Ik zag hem vallen. Ik waarschuwde nog, maar niemand wilde luisteren. En daar zitten we nu. Waar zitten we, bedoel ik? In een kale boe. In een overgehaalde cel, meneer. Ah, ik zou best een drupje lusten. Maar kijk, dat is toevallig. Daar staat de kist met oude troost. D -d -d -d Niks, drupje. In deze kist zit goud. Dat heb ik u al dikwijls genoeg gezegd. Maar we hebben nu al wat anders aan ons hoofd, zou ik menen. Hoe komen we hier uit? De toestanden in de gevangenissen hier zijn onvoorstelbaar, heb ik gelezen. <acht Fair Ela> Mo -mo -mo Moet ons jonge leven hier dan eindigen? En dat alles om zo'n zo, zo snert, schat... Wat heeft men een goud als men omkomt van dorst? Zeven niet over dorst, blubber. Buiten waait een zandstorm en die is slecht voor het gestel. Korrels raspen me door de strot. Ik wil eruit. Het is heel slecht voor een heer van mijn stand om in een cel om te komen. Ach, ik zou er de hele schat voor over hebben wanneer ik weer vrij was. Maar hoe krijgen we ooit deze zware deur open? Bobbels, je bent een huilenbalk. Ik heb ook geen zin om hier te blijven zitten als een paling in een fuik. Geef me een drupje oude troost... ...dan beloof ik je dat ik ons eruit help. Geen oude troost. Goud. Maar wat geeft het allemaal? Het kan mij niets meer schelen, bedoel ik. Die hele schat... Huh? Dat gaat me boven de pit. Die overgehaalde zandlubbers die ons hier hebben opgesloten... ...hebben de flessen uit de kist gehaald. Dat kan ik me indenken. Maar waarom hebben ze daar sleutels in gedaan? Sleutels? Hoe kan dat? Ik bedoel, er zat goud in... En u, u zei dat er flessen in zaten. En nu zijn het sleutels? Wat betekent dat? Sleutels en sleutels. Dingen om deuren open te maken, je weet wel. Ja, ja, ja. Het kan mij niet schelen hoe ze erin komen. als ze ons maar helpen om eruit te raken. De inhoud van de kist verandert. Het ligt er maar aan wat men onder een schat verstaat. Dat is het natuurlijk, geloof ik. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Sta dan niet te sniffen, Hobbels! Hier heb ik er een die past. Kom heen, meneer. We gaan er vandoor. En laat dat krat maar staan. Nee, mijn kist gaat mee, kapitein. De schat is groter dan ik dacht. Slecht weer. Als het stormt, moet men zout water proeven als zeeman zijnde. Geven door de zandkorrels. Die me op de keelhobbels. B Bobbel, geen hobbels... Oh, dat zand is ook slecht voor mij gesteld, dat voel ik. En dan die overhaalde kist? Wat is dat voor een landlubber idee om in een sleuteldoos door het stof te ja. trekken? Ik ben een uitgebraden kaan als ik daar nog langer aan meedoen. Geen sleuteldoos? Het is een schatkist. Maar de schat verandert, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar heb je het nu. Ik heb mijn kompas niet bij me... en de sporen die we gisteren gemaakt ja. hebben zijn weggewaaid. We zijn verdwaald, meneer. Waar is de kust? Verdwaald? Daar, geloof ik... Onderin. We moeten de andere kant op. Daar ruik ik water. De kust is daar. Ik weet het zeker. Gisteren zijn we deze steen gepasseerd. Wacht even. U kunt me hier toch niet zo laten staan? Bovendien is het niet aardig om mij alleen met de kist te laten sjouwen. En u loopt verkeerd, heer Hoor Ik vertik het om een overhaalde doos met sleutels over het zand te dragen. Sjouw je rommel oh. maar alleen. En als je de woestijn niet wil, is dat jouw zaak. Je kunt meegaan of achteruit scharrelen als een aangeslagen kreeft. Ja. De boot wacht niet. Ik heb al schade genoeg door je kuren. Ik ga. Ja, het is een ongeluk tegemoet. Zoveel erger wijsheid ontmoet men zelden. En dan nog schelden ook. Broddel. Wel ja. Nu, hij moet het zelf maar weten. Onder deze omstandigheden kan men van een heer toch geen zachtheid verwachten. Dorst, reuze dorst, baas. Ik wil naar huis. Zeven niet, Hiep. Kijk daar eens in de verte. Daar komt de bol met de kist. Nou, als hij zo moeite voor dat ding doet, moet er wel iets kostbaars in zitten. Wapens, Zelf gezien Ach, ik heb dorst. Dat met die wapens was raar, maar wapens betekenen in deze streken ook goud. Die kist is de moeite waard. We moeten anders nog. geen zin. Ik heb zo'n dorst. Oh, dorst. Maar ik, ik ga de goede kant op, dat voel ik. Achter die heuvel. Moet de kust zijn of een oase of zo. Nog eventjes. Hé, hey, wat moet er? Ah! Ja. Hier, ja, hier het kistje is weer van ons. Ja, ja, ja. Nu zullen we eens even kijken wat erin zit. Maar wat het ook is... Het betekent goud. Webben. Goud. Ik heb dorst, baas. Het kan me allemaal niks meer schelen als ik maar wat water had. Goud. Net als ik al zei. Oh, en water. Voor ieder dus wat? Ik het goud. En jij het water. Als ik dorst krijg, koop ik wel wat van je afgesproken. Het is jammer dat ik met alles in deze borstrok kan bergen. Maar vooruit. De bolle mag iets voor zijn moeite houden. Ik zie dat ruim. Nog eventjes doorduwen. De zon komt in het westen op. Kan dus niet missen, jongen. Daar is de kust. De zon komt in het westen op. <lacht> Zoals je zegt, baas. En als je soms dorst krijgt, dan moet je zeggen, hoor. Voor de helft van de centen, krijg je een slokje. <lacht> De overgehaalde landrot laat me niet met rust. Ten slotte is hij mijn passagier en hij is me nog passage verschuldigd. En. Ach wat. Ik kan hem toch niet helemaal in de steek laten als eerlijk zeeman zijnde? Hoe vreselijk is dit alles? Dit moet het einde zijn. Zo, Hompels? Oh, ga toch weg. Je stoort. Stort, stort mij gisteren. Zo? Je hebt een flik geraakt, Hompels? Maar ik kan je geen ongelijk geven. De zon droogt uit. Kom maar, landrot. Ik neem je op sleeptouw naar mijn schip. Dat gaat een dure passage worden, hobbel. Geld speelt geen rol. Men moet er iets voor over hebben om zijn vrienden een schat te laten vinden. En mijn naam is Bobbel. Ook goed. Maar ik kan je niet volgen. Er zaten sleutels in die doos. Nu zitten er weer flessen in. Hoe doe je dat? Trouwens... Ik heb trek in een slokje. Ja, nee, nee, nee, nee. Nee, wat er nu nog in zit, is voor de jonge vriend, hoor. En als hij al die tijd voor niets gegraven heeft... is ook een klein beetje voldoende. Om hem blij te maken, bedoel ik. Oh. Inderdaad had Tom Poes nog steeds de schat van Abel wissel niet kunnen vinden. Hij had bijna het gehele terrein om de oude ruïne omgespit. En nu stond hij er nogal moedeloos naar te kijken. Jammer van het werk. Ten slotte hoeft het geen schat te zijn. Als ik maar een paar goudstukken vond, zou het al voldoende wezen. Deze richting is de enige die ik nog niet gehad heb. Als ik zo doorga, kom ik bij het muurtje terecht dat heer Olly me een poosje geleden gewezen heeft. Wie weet, misschien had hij wel gelijk... Ik heb me trouwens steeds afgevraagd waarom hij het alsmaar over die plek had. Het leek wel alsof hij er iets mee bedoelde. Hm. Nu ja, ik zal het wel merken als ik daar aankom. En anders vraag ik het hem als ik hem weer zie. Hoep. Ja. Afblijven, dit is een schatkist En die is voor Tom Bush bestemd. Overgehaalde haringaal. ouw. Ondermaanse schreeuw. Ik weet dat je nog oude troost in dat kistje hebt. Mijn tong hapt als een leren lap op mijn flesje, en jij bent te vrekker om eens uit te schenken, hè? Zo stonden de woestijnreizigers neus aan neus... terwijl ze dreigende, rood doorlopen blikken wisselden. Helaas, hoe moet dat aflopen? Het is toch vreselijk waartoe het bezit van een schat leiden kan. De ouwe is nu al twee dagen voort, hè? Met de passagiers de wal op. Ik ken dat. Zeg vertreden en de stuurman met de verantwoordelijkheid laten zitten. Maar dit moet met de malboot. We gaan hem zoeken. Wel, hoor. Oh. Heb jij zo'n kale boel gezien? Hier, hier zie ik voetsporen. En de maat te zien zijn ze van de kapitein? Nou, je vraagt je af of we zo'n kapitein zin in heeft gehad. Ja, ja, dit is hij vertreden meer. Hij moet in het onreden geraakt zijn. De koers kwijt, je weet wel. Zie je die vogels daar, Boots? Vinkies. Eh, uh, Hieren. Die vliegen altijd boven de ellende. Daar, achter die heuvel, ligt die ouwe met averij. Laat op mijn woorden. De stuurman beklom de zandhoop vol verwachting en die werd niet teleurgesteld. Uitgeput door twist en ontberingen lagen heer Olly en Walrus daar roerloos in het dorre zand... en ze kwamen zelfs niet uit hun verdoving bij toen ze zorgzaam werden opgeraapt en weggedragen. Terug naar het schip. Op een late middag naderde het goede schip Albatros de kust van het vaderland weer. Het was een zware reis... Mijn gezondheid heeft ernstig geleden, dat voel ik. Vochtgebrek, te veel zonneschijn en een ruwe behandeling hebben me achteruit gezet. Maar toch is het wonderlijk wat een heer met een tegenstel allemaal verdragen kan... wanneer hij wordt gestuurd door het mooi ideaal. Rabbelpraat, Vochtgebrek! Mooi ideaal! Mijn pit! Zeg liever dat je te schrieperig was om een drupje te schenken naar die overgehaalde woestijn. Maar ik wil niet haatdragend zijn. Je kan je vrekkigheid goedmaken. Ik heb tenslotte twee dagen verspeeld door achter je flessendoos aan te draven, stoppel. Bommel, Vrekkig ben ik niet. Geld speelt voor mij geen rol, dat moest u weten. Maar wanneer ik bezig ben een schat te begraven, moet men hem niet opdrinken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar kan ik niet tegen. Goed. We zaten erover. Maar je bent de droogste landgarnaal die ik ooit met oude troost heb zien scharrelen. Ja. Trouwens, ik ben benieuwd of je je doos ooit graaf aan land krijgt. Ze zijn hier scherp in die dingen. Er is weinig meer over van mijn schat. Ik ga hem vlug begraven voordat het te laat is. Dan moet je overgehaald vlug zijn, daar komen de accijns al aan. Die zijn niet soepel als het om jouw soort schat gaat. Maar dat is te gek. Men kan een heer die met een mooi plan bezig is niet blijven tegenhouden. Het wordt tijd dat ik kordaat doorzet. Een ogenblikje. Heeft u iets aan... Te... Nee, ik heb niets aan te geven. Ah! Tegen het vallen van de avond kwam heer Olly bij de ruïne van Wissel aan. De bouwval stond er nog net zoals hij hem verlaten had. Alleen was de grond eromheen door Tom Poes inmiddels geheel omgegrazen. Oh, Gelukkig... Het ziet er naar nou uit dat hij nog niet gezocht heeft op de plek waar ik de schat begraven heb. Ik bedoel waar ik de schat begraven zal als men begrijpt wat ik bedoel. Ik zal nu rustig wachten tot hij gaat slapen. Dan stop ik de kist in de grond, zodat hij hem morgen vinden kan. En dan is alles weer zoals het was. Al is het ook weinig wat erin zit. Oeh. Het verdachte gedrag van de eigenaar duidt op het smokkelen van contrabanden. We zullen zien of het hier een overtreding van artikel 94 of van 94a betreft. Ik voor mij houd het op het eerste. Wat, wat, wat, wat, wat, wat betekent dat? Wat, wat, wat doet u daar, bedoel ik? Controleren. Ik constateer hier een overtreding van artikel 94. Net als ik reeds dacht. Smokkel van contrabanden. Oh, een, een slof sigaretten. Ik begrijp u niet. Waarom doet u zo'n moeite om zo'n kleinigheid van een schip af te smokkelen? Eerlijk aangeven is de juiste weg, meneer Bobbel. Geloof me. Ik wil hier verder geen werk van maken... Twintig sigaretten mocht u houden. De rest van de contrabanden wordt in beslag genomen. Goedenavond. Mijn schatkist, gevuld met twintig sigaretten. Daarvoor heb ik honger en dorst geleden en mijn jonge leven gewaagd. Ach, hoe moeilijk is het leven van een heer die een schat wil begraven om een ander gelukkig te maken. Zo, dit is de plek die heer Olly mij een tijdje geleden gewezen heeft. Vreemd? De aarde is hier los. Hier is voor mij gegraven. Hm, ik vraag me af of heer Pommel er meer van weet. Als ik hem zie, zal ik het er toch eens met hem over hebben. Maar misschien interesseert de schat hem niet meer. Hij is nooit meer langsgekomen. Dag, jonge vriend. Heer Olly. Goed dat u er bent. Ja. Ik wilde juist eens vragen wat er eigenlijk met deze plek aan de hand is. <laughs> niets, jonge vriend. Hm? Er is niets op nou. die plek. Er bestaan geen schatten meer en al je gegraaf leidt tot niets dan wat sigaretten, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, nee, dat begrijp ik niet. Hm? Maar deze plek is al vaker omgespit. En dat kan alleen maar twee dingen betekenen. Iemand heeft hier een schat begraven of iemand is mij voor geweest. En dan is de schat dus weg. Gelijk heb je de schat die ik daar, die daar lag, is er uitgehaald. Hm? En nu ziet bijna op. Zo gaat het. U schijnt er heel wat van te weten. Hebt u hem zelf soms opgegraven? Oh nee. Een heer van mijn stand doet dat niet. Die begraaft alleen maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat dacht ik ook al. Oh. Je kunt eigenlijk beter ophouden, jonge vriend. Ik bedoel, er bestaan geen begraven schatten meer. Trouwens, wat is eigenlijk een schat? Voor de ene een oude troost, voor de ander sleutels... en voor een ambtenaar smokkelwaar. Heus, je kunt beter berusten. Degene die hier gezocht heeft, is niet diep genoeg gegaan. Hieronder klinkt het hol. Daar ligt iets. Het werd snel donkerder in het woud... De kille herfst blies klagend door de takken, nevelslierten en dorre bladeren met zich voerend, en te midden hiervan bewoog Joost zich, mompelend en handen wringend, over het bospad. Zijn jaspanden waren gescheurd, en ook overigens was het duidelijk, dat de eens zo keurige bediende zichzelf ernstig verwaarloosde. Geen wonder, in plaats van zich aan zijn plicht te wijden, waarde hij dagelijks in deze omgeving rond, zoekend naar zijn verloren schat. De herinneringen zijn te sterk. Voor mij is geen rust meer weggelegd... als men mij toestaat. Ach, al vond ik maar een kleine grijt... een kleine herinnering aan Quilly Brandt... mijn verloren schat. Wat zou dat mooi zijn. Oh, oh, maar dat is... dat is toch... Nee, nee, het zou te veel wezen als ik zo vrij mag zijn. Maar toch, die kist... Het enige dat hij erin vond, was een dun lapje textiel. Dit is... Dit is... Het sluiertje dat ze placht te dragen. Maar, waar is ze zelf? Ach nee, dat is voor mij niet weggelegd. Ze is vertrokken. Het is te begrijpen. En dit heeft ze voor mij achtergelaten. Als een klein souvenir. Oh, wat een fijn gebaar. En zo gevoelig. Dus, schat, als ik zo vrij mag wezen. Dus, schat, ziet u wel dat het goed was om nog een beetje verder te gaan? Wel heb ik ooit. Nee, dat heb ik niet. Een oude ledige buiten. Nee. Goudstukken. stukken. Heel veel, ja. ziet u wel. Meer dan honderd werd ik. Een schat? Mm -hmm. ik, ik bedoel, onder mijn schat lag... Uh, een schat? Al, al dat graven was voor niets. Toch wel? Als ik niet gegraven had, had ik de schat niet gevonden. waarom of niet? Ja. En nu ben ik rijk. Ik ja. kan mijn huis laten opknappen. En dan blijft er nog genoeg over om iets leuks mee te doen. Joost, o, wat zie je eruit... Wat doe jij hier? Ik maakte een kleine wandeling. En toen vond ik die kist weer. Oeh. Maar die is leeg. Ze is dus gelukkig ontkomen. Met uw welnemen. Ontkomen? Wens u met de oude schiggen naar huis te gaan? Die staat hier in de struiken, als ik zo vrij mag wezen. Kweet al, wacht je op mij? Ja. Uh, die bestelling zit nog in mijn denkraam. Hij was wat ah. vormloos. Uh, hij paste er niet precies in. En daarom wil ik weten of de schat goedig was. Ja. Uh, ik heb er veel over nagedacht... en hij was heel leerzaam. Want ik kan nu als oudere en wijzere verklaren... dat schatten niet bestaan. Wat een onzin. Uh? Ik heb toch een schat gevonden? <telling> Jouw schat is geen schat, jonge vriend. Het is geld... En dat is heel wat anders. Wat een reusachtig denkraam. Maar die rode goreel, die lust ik niet. Bommel met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Stef Visjager. Editing Frans de Rond.